De student die gisterochtend in kritieke toestand uit de Maas in Maastricht is gehaald, is overleden, meldt de politie. De man was samen met iemand anders van de brug het water ingesprongen. Hij verdween onder water en werd een uur later zwaargewond op de kant gehaald. Na urenlange reanimatie is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij afgelopen nacht overleed. Zijn compaan wist gisteren wel op tijd de kant te bereiken.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 De finale van de Afrikaanse Champions League is gisteravond op bizarre wijze geëindigd. De wedstrijd tussen Esperance uit Tunesië en Widad Casablanca uit Marokko. In de tweede helft keurde de scheidsrechter de 1-1 gelijkmaker van de Marokkanen af. Daarover bestond twijfel, maar de VAR, de videoscheidsrechter, bood geen uitkomst... want de apparatuur bleek kapot. De Marokkanen wilden niet meer spelen en na anderhalf uur... riep de scheidsrechter de Tunesiërs uit tot winnaar. Zij wonnen ook de eerste finalewedstrijd nadat een doelpunt van de Marokkanen was afgekeurd. Het weer nog vandaag zonnig en warm. Landinwaarts kan het 27 graden worden, dichter bij zee iets koeler. Ook morgen volop zon en dan wordt het 27 tot 32 graden na het weekende minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is wat drukker bij Amsterdam door de wegwerkzaamheden daar. Zo heb je 20 minuten oponthoud op de A4 vanuit Den Haag... tussen de knooppunten De Hoek en Bad en En 10 minuten vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Bad Hoevedorp en Amstelveen. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 het album te klein Weet.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 Die wederom zijn muziek beschikbaar heeft gesteld voor dit programma. En hier is de volgende plaat is er komstig uit die fantastische serie uit de jaren 60. Ja, zuster, nee zuster. U hoort ze hier met hee, hey, word wakker. Hé, hey, hey word wakker, hier is de wakker. Hé, hey, hey, word wakker. Hier is de wakker. Hey, hey. Gesneden bruin, gesneden wit. Een halfje casino. Bij elke tweede rol beschuit. Ik loop de zullen met die mand, dat is een heel gedoe. Soms moet ik veertien traeën op voor een rol, vloe vloe. Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de bakker. Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de bakker. Ho, ho. Ik heb nog fijn super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 Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de bakker. Hé, hey, hé. Hey. Weet ik niet in Je praatjes hebben nu geen enkele zin Daarvoor Johnny Jordaan en Tante met aan de Amsterdamse grachten. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Het komen nu alleen maar mooie, oud-holstalige muziek. En zo ook de volgende artiest die een heleboel onderscheidingen heeft gehad. Waaronder de, de Gouden Harp in 1966. En na zijn overlijden werd door zijn familie de Bob ring in het leven geroepen. Een prijs om Nederlandstalige zangers en zangeressen te eren. En u hoort hem nu. Bob Scholte met ankers aan boord. Schipperhoi, wie is het? Echt een zielig vakkenmager, wie is In de beste mensen van de week. Schipperhoi, schipperhoi, hele dag bent je zo mooi. de vader. Winkels aan boord. Met volle kracht vooruit het, het zinkhaar uit en voor, voor, voor. Reus op de wereld zinkt bij nacht en dag. Waarvoor de wereld vringt bij wapperende nationale vlag.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 Op zijn vrouw de slinger onder bed Duf, duf, duf Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren Maar riep doe eerst je strikje recht de buren staan te loeren Pa vroeg beleefd maar kort of ze de klakson niet wou roeren Hij ging weer in de olie leggen met zijn goede goed Het kroost verpoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien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 je in het gras, vang je die maras, daar rijdt de koning door de bas. Tikke takke tol, ik heb hem maar gevol. Olke bollke ruwdes, olke olke bollke knol. Vinger in de hoed, nu nee, wie er mee doet. Zo zwaakt als goed. In de mine met de tien pot laatjes laatjes gaan tussen zon en man en ze eten pad uit de bibelbansen op, op de bol de res gaat je mee op res. En we zaten halen tussen keulen en Parijs. Kantje bussen kruid, Kijk eens wat er stuurt, kijk eens wat een olifant die spuit het versje uit. keer als ik wil zingen komen er herinneringen en dan zit ik met mijn handen in mijn haar. Beelden uit mijn kinderjaren komen niet meer tot bedaren en ze renden met hun handen door elkaar. En zo zit ik bij een tikje in de bar, aan de soort van kinderliedjes cocktailbar. Lucas, Lucas Mars, oei! In de minne met de timel krutten blijft de sneljes tussen zon, en man en ze eten pap uit de bibelen botsen. Tussen zon en man en ze eten een pap. Uit de bibelen van Sanap, oh oh oh, de donder Ga je mee op reis. En we zwaar halen tussen Keulen en Parijs. Dan doet je deur je bussen kart. Kijk eens wat er stuit. Kijk eens wat een olifant die spuit het versje uit. Kijk eens wat een olifant die spuit. U. White met Hocus Pocus Pas. En daarvoor muziek van Louis Davids met De Olieman. Heeft een fortje opgedaan. CFM Zandvoort lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u een stukje gemist heeft of u denkt van ik wil dat programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het programma nogmaals herhaald. En de volgende artiest is Henk Scholten. Geboren in Den Haag op 8 juni 1919 en overleden in Rijswijk op 17 juli 1983 was een Nederlandse zanger. Reis op jonge leeftijd vormde hij een duo met Ab van de onder de naam Scholten en van de Zelfde. En ze traden onder meer op in het Haagse cabaret van Hein Funke. Daar leerde hij Teddy van Zwieteren kennen met wie Henk Scholten in 1947 in het huwelijk trad... En ze werd nadien beter bekend als Teddy Scholten, die in 1959 het Eurovisie Songfestival won. En uh, ja, dat was lang geleden. Toen wonnen we regelmatig. De ene laatste die we wonnen was uh, in 1975. En uh, ja, twee weken geleden hebben we hem uh, weer gewonnen na 44 jaar. Henk Scholten, u hoort hem nu op de radio, samen met Teddy en Laila met Kom lieve kleine meid. Kom lieve kleine meid, kom dans met mij allebei ik ben niet zo trots op mijn klei Het is weer juni, het is weer juni, dat is zoals je weet de zesde maand van het jaar. Het is weer juni, jawel het is juni, en deze situatie schreeuwt om commentaar. Want wat zien wij gebeuren op dit stoere grondgebied? Wat is er gaande in het gemoed van Klaas en Jan en Piet? Wat is er aan de hand met Ifigenia en Gunigonde? is aan de hand? Ik durf het hier maar nauwelijks te noemen. Ik had mijn mond er liever overdicht. Maar buiten zie je vele soorten bloemen. En s'avonds blijft het ook veel langer licht. Het is weer juni. Weer volop juni. U heeft het vast aan uw kalender wel gemerkt. Het is weer juni. Gewoon met jullie. Dat blijft ook zeker niet tot Nederland beperkt. De Duitsers zeggen juni en in Frankrijk heet het juin. Dat doet ons denken aan Marat en Ben en Lapin. We dragen dus geen wollen ondergoed en geen communiepakje. Juni is voor het strand. Ik durf het haast niet openlijk te noemen. Maar nu is het voorbij met al die kou. Het is niet dat ik me daarop wil beroemen. Wist ik dat het eens gebeuren zou? Het is weer juni, de warme juni. Waarin wel veel musje op het dag bezwijkt. Het is weer juni, de naam is juni. Een mooie naam waar er vrijwel niets op treint. De Shakespeareanse Engelsen die rijmen June op Moon. Maar in het land van Oosterhuis kan men zoiets niet doen. Kijk daarom liever eens naar al die leuke zomeruniformen. Juni is in het land.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 Dan baan ik die geen. Op school en het naar een zin nee. Omdat dit eens iets anders was Vooral in Lekker. ik maar weer een cowboy was. En daarvoor Dr. Anders P. met juni. En de volgende artiest is Willem, roepnaam Wim Zorneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974, was een Nederlands cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En natuurlijk samen met uh, Toon Hermans en Wim Kamp. En hij een hele een boel mooie liedjes gemaakt. Eén van de mooie liedjes is, onder andere vind ik persoonlijk uh, mijn dorp, of het dorp moet ik zeggen, maar u hoort hem nu. Weer zullen aan de Amsterdamse aan de Amsterdamse grachten. zo moet ik het zeggen. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land.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 Dat ze alles kunnen kopen wat er is Daar zouden ze als moest elkaar vervelen Het is toch waarlijk om te gelen Want heb je zoveel goed en geld Dat geen verlangen je meer velt, Is het veroerd met jezelf Wanneer je alles maar had Wat op je hart vraagt bezat Wat hou een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 Van de aarde, je hebt er niks aan in je kind, het enige lekkere ervan is dat je familie erom te weet. Wanneer je alles maar had, wat of je hart graag bezat, wat houdt doe je Want juist die dagelijkse jacht naar wat de zin en wat mag geen zijn je leven. Toe.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 Een beetje gok moet er Een beetje knok is wel pijn. Dat houdt je jong en mooi. Zodra men geen idee meer heen. heeft. Even het leven niet te geven en is dochter wij your career. De kleine Cupido is ten einde raad, hij heeft een vrijgezel ontdekt, die hem weer staat. Geen pijl heeft hij meer op zijn boog, het doel werd steeds gemist, maar amor komt hem nu te hulp, met nieuwe list. Toch kan ik nog lachen, op ieder complot, blijf buiten, blijf buiten, blijf buiten schot.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 Dat rietje heet Sophie, als ze drinkt dan is het met een rietje, dan hoor je deze melodie. Oh Sophie, oh toch niet zo. Je bouwen.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 Middelal, U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Waarschijnlijk heeft wel ieder kind een oom waarmee hij praten kan. Een oom die hij het aardigst vindt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 Om jansen huis, om jansen stem, maar er kwam ruzie. Voor uw Les Dux met Sofietje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het programma gemist heeft, aanstaande zaterdag, tussen 1 en 2 uur, wordt het programma nogmaals herhaald. Kunt u nogmaals genieten van al die mooie oud-Hollandstalige muziek. Uiteraard, ik ben er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Nog een stukje zo meteen het ja-zuster, nee-zuster. Maar eerst die Jan Verbraken met Aan het, Noorders, nee, aan het Noordzeestrand. Ik ga mijn bril even opzoeken. Want, <laughs> Volgens mij moet ik het nog graag geloven. Ik wens je nog een hele fijne week. En ik zeg tot ziens. Ik heb op zee mijn leven lang gevaren. Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand. Ik win mijn brood. Wolken op de waar, Toch denk ik vaak Mijn rijkdom ligt aan land Waar het lied der branding reist Bij dag en nacht Waar het vertrouwde huisje Altijd op me wacht Waar de meeuwen schreeuwen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 Bon, bon. Lieve mensen, groot en klein, knibbel is naar nou ons konijn. Lieve kinderen, dik en dun, knibbel is van ons.